3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een broer van de pleger van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg... is gisteren aangehouden. Ook hij zou een aanslag hebben voorbereid. De 37-jarige Malek Chekat zette een foto van twee kalasjnikovs... twee pistolen, een shotgun en een kogelwerend vest op Facebook. Daarbij had hij onder meer geschreven... vanavond haal ik het nieuws. Later zei hij dat het een grap was... Zijn jongere broer schoot in december op de kerstmarkt van Straatsburg om zich heen... waarbij vijf doden vielen. Hij werd na een klopjacht door de politie doodgeschoten. Inwoners van Wijk aan Zee hebben vanochtend een grafietalarm gekregen van Tata Steel. Het is voor het eerst dat het staalbedrijf gebruik maakt van deze SMS alarmservice. Grafiet laat een zwarte aanslag na in tuinen, huizen en op auto's. Na kritiek van omwonenden heeft Tata Steel het productieproces aangepast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 De gele hesjes kwamen uit verschillende delen van het land. Volgens de gemeente Leeuwarden is op het steken van twee vuurwerkbommen na... de demonstratie relatief rustig verlopen. Hansboogschutter Mike Slusser is bij de EK Indoor in Turkije... Europees kampioen geworden op het niet-Olympische onderdeel Compound. In de finale won de Limburger na een shoot-off van de Fransman Gontier. Gisteren won Slusser al met Peter Elzinga en Sil Pater een bronzen medaille... bij de Compound-teamwedstrijd. Het weer, nu en dan zon en op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 11. Morgen op veel plaatsen geruime tijd regen en veel wind. En dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk, 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 van Rob Petersen en Olaf van Jolen...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 wat nou het is van deze zin van La Bissivre. Hij is uit de beginperiode van de Zalvoortse lokale omroep. ZFM We zijn er vanaf 1990 en die plaatje is ook uit 1990 die hebben We hebben destijds helemaal grijs gedraaid. Something inside so strong. Leuk om hem weer eens terug te horen en te draaien voor jullie op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag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 En vroeg uh, vroegen uh, uh, Rob naar zijn bevindingen. Niet uh, drinken of niet roken of iets dergelijks. Of, of... Nou, je moet dus inderdaad je, je conditie goed op peil houden. Je mag dus niet roken, niet drinken. Vroeg naar bed, want je moet goed uitgeslapen achter het stuur komen. Wim geloofde, Loos. Een groot racetalent uit Zandvoort in de jaren zestig.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 tijdens de 24 uur race op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Ergens op, op het circuit kwam hij een ongeluk tegen. Er was een ongeluk gebeurd vlak voor hem. En stond er een balans op de baan, het licht was uitgevallen daar... en hij schrok van wat, wat hij zag. En daardoor crashte de auto en werd uit de auto geslingerd en het was gebeurd. Wat is jouw ideaal nou, over een jaar of tien? Weet je wel, als je wat...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 En je kan je nu inschrijven om het boek te krijgen. Ja, dan kost hij slechts 19 euro, geloof ik. Albert-Jan, heb ik dat goed? Dat, dat kan wel zo, dat heb ik 19,95. En dan kan je je inschrijven voor het boek over Wim Loos. Dat kan via de website www.autosport.nl. www.autosport.nl. En dan kan je je inschrijven voor het boek over Wim Loos. De Sanfordse autocoureur die op 21-jarige leeftijd is overleden.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 Crazy how love could fade so fast We said forever but now we're in.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 Hij is advocaat, hij maakt het s'avonds meestal laat, dronk altijd thuis, was hun pantoffelheld. held. Zijn vrouw zei: op, bekijk het maar, de beste uit dat jij gaat, maar dan koos die jonge eieren voor zijn geld. Hier loopt hij in zijn chicke pak naast monderdien. Zoiets dat kun je toch alleen maar in ons staal zien. Snacht, nacht, na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar. Zo!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 Krijg je er al een beetje zin in, Albert Jan, ja, of niet? Het carnaval. Ja, het is hey, toch wel een leuk hey, feest hoor, daar in het uh, zuiden. Nee. En dan uh, met zo'n plaat, uh, zo'n gouden ouwe van de havenzangers erbij, bij. Dan kan het feest niet meer stuk. Joris, s'nachts naar tweeën. En uh, tijdens carnaval gaan trouwens heel veel mensen vreemd, hè? Wist je dat?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 We Stop als eerste de gauw van Santana in Holland, Gevolgd door een uh, nieuw plaatje. Ja, het is uh, het groepje Arcadis samen met uh, Sophia. En de single heet Fresh CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Vandaag uh, op het Circuit Sanford. De laatste race van het uh, Winter Endurance Kampioenschap. Hebben het over de Final Four. En uh, voor ons is uh, daarbij aanwezig uh, Willem. Goedemiddag, Willem, nogmaals. Ja, goedemiddag uh, vanaf het uh, Circuit Sanford. Je zegt het al, de final four. Nou, in de titel uh, zit ook gesloten uh, de tijdsduur van de race. 4 uur, uh, een race over 4 uur. 12 uur zijn we begonnen uh, met de race. En als je nu op de screenclock kijkt, hebben we nog 16 minuten en 11 uh, seconden te gaan. Voordat we weten wie deze race gewonnen heeft. En wie er uiteindelijk te winnen is van het winterkampioenschap. Uh,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 de race is gebouwd in verschillende divisies, divisie 1, dat zijn de snelste, dat zijn voornamelijk de poors die daar rondrijden. In divisie 2 is de strijd om plaats te reden of niet te In die plaats gaat dus de strijd tussen de equipe van Sebastian Beetholen en Melvin de Groot die rijden in de Catra. Op de tweede plaats in die klas ligt tische tisch, nee, dat zijn Duitsers, uh, die al jarenlang meedoen met het uh, winterkampioenschap hier. Zij rijden in een BMW M3 en ja, die zijn nog steeds op jacht aan de lijn in die klas. Het al en zijn uh, co-opv uh, Melvin de Groot. We gaan zien hoe dat al gaat lopen en ja, met nu nog... Uh,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 <tosolo> Ik denk dat het te maken heeft met de carnaval dus vakantie daar. Ik woon met de carnaval en zijn er natuurlijk er ook met die nog niet vieren. En die zoeken de kust Rob. Rust naar de kust. Nou, rust, rust naar we de kust. Ouais. Nee, we hebben het niet over rust, rust aan de kust, 식으로. Willem. Daar, uh. Nee, daar uh, geven we verder geen aandacht aan. Uh. Ja, de race is uh, inderdaad nog een uh, kwartiertje gegaan op het uh, circuit Sanford. Het begon vandaag met een uh, ja, mooi weer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 Oké, okay, tot straks. Tot straks, dat was Willem van deze vanaf het circuit. van collega Willem van Dinsen. We zitten in de laatste minuten van de Final Four. En dan weten we uiteindelijk wie de kampioen is geworden... in het Winter Endurance Kampioenschap. Inderdaad, de laatste minuten van dat kampioenschap... op circuit Zandvoort. En daarover straks zo rond 10.04, kwart over 4 veel meer van Willem. En dan, ja, dan hebben we de, de, de Final Four gehad. En dan gaan we alweer naar het weekend van 10 maart. En dan hebben we de Automax 3 Power. Klopt.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 He just named me the truth. I've been dressing up for you then you